gegeven dat hij in Engeland zijn buurvrouw heeft gedood. De vrouw van 25 verdween in december. Een week later, op eerste kerstdag, werd haar lichaam langs de weg gevonden. Ze bleek te zijn gewurgd. Vincent T. woonde in Bristol. Hij werd in januari opgepakt. Bij een record drugsvangst in Australië zijn er Nederlanderen en Belgen gearresteerd. Ze behoren volgens de Australische media tot de top van een internationale bende. De politie nam in Sydney en Perth 239 kilo meetamfetamine in beslag. Met een straatwaarde van 36 miljoen euro. Bij inval in hun huizen werden een grote hoeveelheid contant geld en een pistool gevonden. Supermarkten verdienen steeds minder in de avonduren. In 2007 haalden ze s'avonds 9,3% van hun omzet. Vorig jaar was dat nog maar 8,7%. het Marktonderzoeksbureau GFK zegt dat er sprake is van een verschuiving... naar het begin van de week en naar de zondag. In Egypte is de eerste bewindsman uit het regime van oud-president Mubarak veroordeeld. De oud-minister van Middellandse Zaken, El Atli moet twaalf jaar de cel in voor corruptie en het witwassen van geld. Hij moet ook nog terechtstaan omdat hij opdracht zou hebben gegeven om te schieten op betogers tegen het regime van Mubarak. Daarbij vielen meer dan 800 doden. Op zeker vier plaatsen is gisteravond de dode herdenking verstoord. In Utrecht hield de politie drie mannen aan... die tijdens de herdenking in hun auto over het Anne-Frankplein reden... en antisemitische leuzen riepen. In Borne in Overijssel begonnen jongeren in een tuin... naast een herdenkingsplaats te schreeuwen tijdens de twee minuten stilte. En in Amsterdam veroorzaakte Greta Duizenberg opschudding... in een restaurant door de stilte te doorbreken. En in Groningen ontstond ophef toen slopers doorwerkten tijdens de herdenking. Vrij zonnig, ook staaierbewolking, temperatuur 16 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en wordt er ongeveer 23 graden. In het weekend gaat de temperatuur omhoog naar 25 graden. Zondag kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Kantoorinrichting nodig? Officity.nl. Het online adres voor al uw kantoormeubelen. Wij hebben een groot assortiment archiefkasten, bureaus, lokkers en ander meubilair. Stel uw eigen kantoor samen op Officity.nl. En bestel uw kantoormeubelen voordelig online. www.officecity.nl. Live, live, live vanuit de Haarlemmerhout. Radio. Samenwerking tussen AB Radio en Haarlem 105. En live te beluisteren tot middernacht. Bevrijdingspop Radio, de optredens, de artiesten, de sfeerverslagen. Live vanuit de Haarlem -erhout. Een unieke samenwerking. Een uniek evenement. Op een uniek radiostation. Radiostation. Bevrijdingspopradio. Radio ja. Live, ja, het Live vanaf de Haarlemmerhout hier op Bevrijdingspopradio. Uh, het is 1 uh, uur geweest en bij onze tafel schroven we voor Kid. En uh, ook Pablo's hebben we uh, Goedemiddag, uh, Dazzle Kid. Hé, hey, goedemiddag. Uh, ja, ik zou zeggen, Pablo, aan jou het woord. Heet shirt uh, we hadden het net over. Nou, het is alweer een tijd geleden dat je hier stond met Voiced. Uh, ja. Nu als Dazzle Kid. Uh, ja, het is toch anders, hè, volgens mij. Uh, ja, we gaan het zien natuurlijk. Ja. Ik ben benieuwd. We hebben nog maar heel weinig festivals gedaan met Desert Kid. Ja. Dus het wordt een, uh, wordt een beetje vuurdoop. Hey, um, volgens mij is het een half jaar geleden zocht ik je in een kleine comedy. Uh, oh, met Desert cool, Kid. Daar? Ja, Dat oh, ja, was er toen. Oh, wat leuk, ja, cool. uh, wat, wat was toen al het idee om nou met echt een band te gaan touren? Dat, want die indruk kreeg ik nog niet uh, op dat moment. Nee, helemaal niet. Een um, kleine comedy was eigenlijk het enige wat vaststond uh, toen ik de keuze had gemaakt ja. om. Uh, of staan met Joppe en zo van eventjes andere dingen te gaan doen. En toen uh, had ik die show had ik geboekt, twee dagen in Amsterdam. en Toen wist ik van ja, ik moet dan iets gaan hebben, daar had ik een, ja. uh, een jaar de tijd voor. En um, toen ben ik eigenlijk alleen maar liedjes gaan maken en die kleine komedie gaan doen. En ondertussen ook al ideeën op een gegeven moment zo van nou, misschien moet ik wel een plaat maken. En toen heb ik eigenlijk heel veel van die dingen van de kleine komedie heb ik in mijn plaat uh, weer gestopt. Dus heel veel liedjes heb ik ja. daarvoor eerst gespeeld. En, uh, ja. uh. Maar het was niet gepland. het, het was, van tevoren was het niet het plan. Ja, dat, dat was vrij akoestisch, zo, zo, zoals ik me nog kan herinneren. Ja, uh, zeker. En de uh. plaat is, ik heb je ook op Noord slag gezien, is dat wat voller en met een ja. band erbij? Ja, uh... uh, zeker. Uh, is, is, is dat ook een verschil, dat je dan ook, nou sta nou je op zo'n groot festival, daar stond je in een kleine comedy heel klein natuurlijk. Uh, ja, het is wel heel anders, ja. uh, maar ik vind dat ook wel mooi maar aan het muziek, Het is ook wel bijzonder van liedjes ja. weet je wel, dat, dat, dat, dat wel een, een liedje is vaak wel een beetje gelukt voor mij als ik het zeg maar in meerdere uh, settings kan doen of zo ja. uh, maar ik ben benieuwd hoor, hoe het nu, uh, ja, weet je wel, we hebben gewoon nog geen festivals gedaan echt, met Kid, dus ik ben benieuwd. Het is natuurlijk niet zoals met Voice als het met zo 100% energie de hele ja. tijd door, dat is dit niet, dus dat, ja, ik ben benieuwd. Hoe, hoe werkt dat bij jou? Heb jij het idee van, want jij staat ook voor anderen, voor Nook, voor Jacqueline heb je geschreven? Oh. Ja, met hè. Oh, met, oh, oké. Okay. Ja. Nee. Ja. Maar hoe, hoe werkt dat? Heb jij het idee van, dit is een nummer dat ik zelf wil doen, of uh, dit is een nummer dat bij Voice past? Hoe, hoe gaat dat Nou, uh? Nee, ik, ik denk echt, als ik een liedje maak, dan denk ik zo min mogelijk na. En dan doe ik zoveel mogelijk op mijn gevoel. Dus dan, ja. ik ga gewoon iets maken en dan, uh, en dan, dan is het, het wat het is. Ja, dat klinkt een beetje hippie, maar het is, uh, ja. het is wel zo. Ja, want o, o, nou, je gaat de hele zomer ga je met, met Kid, neem ik aan toeren. Ja. En, en daarna ga, ga je met Desolkit verder of gaat het gewoon uh, ja, met Voice weer? Ja, ik weet niet. We gaan wel met Voice samen, we gaan wel oefenen en zo. En de oefenruimte ja. spelen, denk ik. En, uh, maar. Wat, we, wat het zeg maar naar buiten toe gaat komen, ik weet het nog niet. Ik wil okay. gewoon eerst even dit doen, eerst even de zomer doorkomen. En wat ja. had jouw voorkeur dan? Uh, ik heb het ik nu niet nog. Nee, ik. Uh, is ja, allebei ik, wel leuk natuurlijk ook. Ik zo. laat het er gewoon een beetje op me afkomen, denk ik. Ja. En, uh, ja. Dat, dat maakt het ook wel spannend, denk ik ook, of niet? Ja, dat vind ik ook wel leuk ja. Een beetje de ongewisse nog en afwachten ja. wat er komen gaat. Precies. Want er liggen wel plannen voor, beide, met beide door te gaan. Of heb je zoiets van nou, dan ga dus, ja, ik dat denk... door zo'n ding. Desked ben ik natuurlijk. Ja, het is natuurlijk een beetje moeilijk, want ik ben gewoon allebei eh, erg, weet je wel, of zo. Ik zit nog ja. steeds erg geen voice. In, maar dat is, dan maak ik echt alles met, met Job en Sven samen. En dus ik ga gewoon sowieso liedjes maken, ik ga met hun dingen maken en we gaan het wel eens zien of zo. Ja, ik kan okay. er niets voor op zeggen. Oh, ja. hey, je speelt op drie bevrijdingsfestivals. Uh, ik, ik had gevraagd of je akoest ik kan spelen. Maar dan krijg je mensen van je management van ja, hij moest de stem sparen. Is, is dat ook zwaar? Ja, het is wel pittig uh. Het is. Uh, die nummers zijn niet allemaal even makkelijk om te zingen. Dus uh, als je dan drie moet doen, dan moet je wel een beetje oppassen. Ja. Nou. hey uh, tot slot vraag ik aan iedereen. Wat betekent vrijheid voor je voor, voor jou? Vrijdingsdag? Nou, weet je, ik. ik uh, ik volg het nieuws best wel uh, stiekem altijd best wel ja. uh, al ik er van af en zeggen naar buiten toe en uh, als ik dan zie zeg maar hoe ik uh, hoe ik kan leven vergelijken met wat ik uh, wat wat ik op televisie zie in, van andere landen en ook wel als ik in andere landen ben uh, dan ben ik uh, ja dan denk dat we ontzettend blij mogen zijn met wat we met uh, met met het leven dat we in Nederland hebben. En dan helemaal, ik, in mijn geval ben ik ja, extra blij dat ik echt ja. helemaal kan doen wat ik wil doen. En zo. Dat vind ik wel bijzonder. Nou, ik, ik vind het een te gekke plaat. Het is een van mijn favoriete platen die vaak in mijn CD-speler zit. Dus ah, uh, tof, ik voor het vast een uh, erg goed optreden. Wij gaan nog even een nummer doen. En ondertussen is ook uh, de programmeur Daan van Rijsbergen aangeschoven. Die gaan we zo even ondervragen. wat hij heeft een heel mooi programma samengesteld. Dus, uh, ja, we gaan even Yes, No, Maybe gaan we draaien van uh, Jazz of ah, Bazzle ja. Dus uh, dat komt helemaal dan straks. Hey, dankjewel en uh, nou, succes meteen op het uh, hoofdpodium. I wanna do and Aim for the stars And land on the moon No. Take a breath and let it go Flip that coin, hit that hole Zit hier uh, op uh, Bevrijdingspop Radio... Samersman van H105, AB Radio en CFM. En uh, ja, dat was uh, de jongen die net hier aan tafel zat. Uh, inmiddels uh, aangeschoven bij onze tafel is uh, daar heer Rijsbergen... En uh, ja, u bent programmadirecteur, heb ik begrepen, van de uh, bevrijdingsmob. Nou, ik vind het heel fijn dat je me u noemt. Ja. Dan ga ik er gelijk mee stoppen. Daar ga ik zo gelijk zo mee doen. stoppen. Maar ja, sommige dat mensen lopen gelijk een de studio uit. Dat wil ik ook graag zo houden. Dus uh, u mag ik meneer zeggen. Oké. Okay. Meneer de programmeur. Heel goed, heel goed. En, uh, hou we die erin, en, uh, hou we die erin. Ik doe, uh, ja, ik programmeer het festival. Dus je, je programmadirecteur is natuurlijk iets te stom voor, voor, uh, voor uh, ja, zo is het niet. Maar ik programmeer het festival, doe ik niet alleen. We, we hebben natuurlijk twee podia en je combineert wat en, uh, je, je coördineert beide podia, maar bovenal is het al een spel wat we eind uh, van het vorige jaar steeds inzetten. Ja, want hoe begin je de inderdaad? Waar maak je de start? Um, nou ja, kijk, uh, we hebben natuurlijk altijd een mix van nationaal en internationaal. En de bands die nationaal een beetje uh, aan, de, aan de deur kloppen, weet je wel, en die we nog niet gehad hebben, daar wil je, die, heb je, die heb je zo te pakken, want je kent iedereen, je kan ze zo bellen. En we hadden vorig jaar Caro Emmerald niet, dus dat was voor mij nu in november al een optie, ik heb gewoon gesproken en toen ik de last van de stem. Dus Caro No, was helaas een no-go. Was ze anders hier geweest? Nee, nou, maar kijk, nou, heel logisch. We zijn, bijna het grootste, we zijn het grootste festival. Ze had hier nog niet gestaan. Omdat het vorig jaar niet kon qua tijdsplanning. Dus uh, zij was voor mij de eerste die ik belde. En uh, die Nederlandse artiesten, die vier, vijf Nederlandse artiesten plus degene die je krijgt via de helikopter, weet je wel? die weet je al. En dan denk je een beetje wie uh, klopt er aan de deur? Wie is leuk? Nou ja, weet je wel, Ben Sanders. Ook één belletje. Wil je, kan je, het grootste festival, weet je wel, heb je er zin in? Ja, ja bedoel, en dat is mooi mooie, niemand zegt nee, hè. Dus, uh... en, en je zei net tegen mij van. Het, ik had ook wat meer mogelijkheden dit jaar dan de dan, dan voorgaande jaren. Klopt dat ook? Dan... Ja, en dat is. Uh, met mogelijkheden betekent dat gewoon uh, budget. Ja. Het is natuurlijk altijd. Peuteren, wat kan je wel, wat kan je niet? Um, eigenlijk, we zijn zo'n groot festival. Maar omdat we natuurlijk gewoon. Ja, we in deze tijd allemaal een beetje aan de zuinige zijn. Kan je eigenlijk je wenslijstje kan gewoon niet. Anouk kan hier gewoon nooit spelen. Ja. Want dat is gewoon. Die is te duur, zeg maar. Dus vergeet het maar. Uh, of je moet een marsteltje hebben of wat dan ook. Maar. Um, je dus... probeert er gewoon binnen je budget te goochelen. En combinaties te maken met wat is er, wat toert er. Wat is er in Europa. Weet je wel, waardoor je ja. wat minder kosten aan tickets en dingen hebt. En nogmaals wat ik al zei, die Nederlandse de artiesten zijn vrij snel in te vullen en dan ga je zoeken wat is er buitenlandse wat klopt er in de, in de balans, weet je wel? Maar het is ook jammer dat dat, dat, dat soort artiesten ook, ook voor zoveel geld vragen. Ik denk dit is toch een vrijheidsfestival, het, het is niet een concert waarvoor betaald wordt en dergelijke. Het is eigenlijk een beetje geven en nemen toch? Of ja, werkt het niet zo als, voor een als een artiest zelf concerten organiseert waar mensen kaartjes voor moeten kopen en ze gaat voor honderdduizend mensen gratis optreden, hij ja. kan hier in de buurt voorlopig, weet je wel, geen tickets verkopen. Nee, op die manier. Dus het is gewoon heel Krijgen we zeg maar. Ja, natuurlijk, je moet gewoon puzzelen en ook reëel zijn. En um, weet je, de buitenlandse namen, ja, uh, ook, da ook daar ben je heel erg afhankelijk van welke Amerikaanse artiesten zijn al in Europa. Plus een paar die echt graag wil, maar die bijvoorbeeld door Pinkpop al gereserveerd zijn. En dan zit er een soort exclusiviteit aan vast. Dus dan kan je twee, drie maanden van tevoren, kan je die niet krijgen. Dus je wenslijstje wordt ook alweer kleiner. Ja. Maar, maar toch maak je, en dat is wel eigenlijk het overzicht wat je constant hebt, maak je een balans en een... Uh, en kijk je naar van de, wat is leuk, hoe, hoe gaat zo'n hele dag, hoe float dat, weet je, wel ga je van rock over in Sol en waar, waar maak je een crossover, weet je wel. Hoe, uh, want heel laat is Kate Nash bekend gemaakt, hoe is dat gegaan? Kun je daar iets over zeggen? Want um, dat, is, dat is wel verrassend, die, uh, die hebben we een tijd niet gezien. Ja, maar ook uh, Kate Nash ben ik natuurlijk super blij mee, maar er een gat in het programma nog, ja. staat ook in het boekje. Um, omdat je toch altijd hoopt dat er nog iets uit de lucht moet vallen. En uh, uh, normaal een artiest die dan hier toevallig al is. En dus twee festivals kan doen. Waardoor je met een ander festival gewoon bijvoorbeeld de, de kosten kan delen. Om binnen je budget te blijven, zeg maar. En de keten was beschikbaar eerst niet en toch wel. En uh, we hadden nog een dame nodig. Want we hadden namelijk gewoon 9 van de tien klaar. En we hadden alleen nog geen dame. We hebben natuurlijk een paar solo artiesten We hebben rock met triggerfinger. Um, we konden eventueel uh, hip-hop krijgen, maar dat zou dan crossen met uh, uh, de flinke naam op het ja. andere podium. Dus dat heb ik dan even niet gedaan. Um, dat zou tegelijkertijd plaatsvinden. En wat nog een gat. En opeens komt een nestje uit de lucht van: hij is toch beschikbaar. Kijk. En dat was ik wel heel blij. Ja. Hey, uh, voor veel mensen is Ben Lonkel zo een onbekende naam. Maar het is wel heel erg leuk. Kan je er iets over vertellen? Want... Ja, het is een, een enorm, enorm showorkest. Ja. Ongelooflijk grappig en swingend. Heel uitbundig ook. Ik heb ze gezien op uh, Eurosonic, Noord de Aan Eurosonic vond ik hem helemaal te gek. Ja. Hij had natuurlijk een hit met uh, Seven Nations Army. En dat is ook een beetje wat het is. Hij maakt gewoon bekende nummers die hij in een uh, enorm feestjasje gooit. En een onwaarschijnlijk uh, uh, aansprekende podiumpersoonlijkheid. Ja. De baseball is ook, is ook zo'n feestje. Hè? Klopt. Bijna hetzelfde, ook ja. oude nummers in een nieuw jasje. Of in ja. een ander jasje. In een ander jasje, inderdaad. Ja. Uh, die hebben zelfs iets met Gus de nummer van Guus Meus opgenomen. Ja, nou het zou je niet ja. verbazen dat dat ook nog een optie was om gus hierheen te krijgen, ja. zeg maar. Hey, Ma uh, maar dat kan nu al zeggen, gaat niet gebeuren. Hoe doe je dat met het tweede podium? Probeer je daar rekening met, elkaar, met, met de hoofdpodium te houden? Ja, enorm. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk, wat ik net al zei, we konden eventueel een hiphopactie krijgen, zo rond de edestijd. Maar het, had het, kleine podium, of het tweede podium had al flinke namen. Ja. En dat ga je dan niet doen. Nee, dat is niet anders. Dat ga je gewoon niet doen. En uh, je coördineert het je een beetje overziet bij de podia. En ja. je probeert gewoon met, met de jongens van het andere podium gewoon een, goede, ja, een goede flow te krijgen. Ja, waar, waar, waar maak je bijvoorbeeld een keuze? Want Chef Special staat op het kleine podium. Die hadden ja. net zo goed hier op het grote podium kunnen gaan rocken. Uh, ja, maar dan had ik het wel in de middag gewild. Okay. En wij dan middenprogramma al vol, want zowel Dazzle Kid als Swickerfinger, die moeten al snel weg, want die moeten ja. naar een ander festival. Dus, dus dan gaat het zo... Uh... Ja, dat is toch prima. Ja, Nee, volgens mij wordt het hartstikke leuk. Dus, uh... maar, maar kijk je zelf naar uit. Is er iets waarvan je zegt, van, nou in het programma, dat kennen mensen niet, of daar kijk ik zelf heel erg naar uit? Ik of... denk dat ik heel hard ga lachen om Ben Sanders. Ja. Die heb ik nog nooit gezien met Bent. Ik ken de man wel, maar natuurlijk uh, hij doet van dingetjes met ja. zijn bandje. Maar nu dus met een echte band. Um... En Kate Nash. Ik heb haar net gesproken. Die dame heeft er enorm veel zin in. Want die wist echt begon niet hoe groot dit was. Okay. Dus ze kwam hier al aan. En ze is zei, wow, wow, ja, ze is nu naar Groningen. dus komt okay. ze terug. Maar wow, wat gaaf. Dus ik heb het idee dat ze er wel zin in heeft. En uh, een, een redelijk gekke ta tante ook. Dus uh, Kate Nash ben ik benieuwd hoe ze live is. Ben ik zo heb ik al gezien. Dus ik, uh, ja. ik ben wel erg... Uh, ik denk dat het net zoals het weer en de sfeer dat ik er goed geluimd ben. Vind... Ah, het weer is zo goed weer, hè zo goed getroffen. Ja, zeker. En dat het ja 6 dat of, ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Ja. 6. ja. Dat, dat moet je ook wel liggen want jij houdt wel van een beetje fouten dat weet ik. Uh... Ja, maar ik haat reggae. Oké. Okay. Dus ik vind het verschrikkelijk. <laughs> ik vind het verschrikkelijk. Oké. Okay. <laughs> Nee, en goed, uh, is het ook nog iets wat, wat, wat, uh, wat zeg maar al, zijn jullie al bezig met volgend jaar ook? Want je zegt, ja eigenlijk doen we het na het jaar, maar heb je zoiets van nou, wat we nu, nu hebben we een aantal artiesten niet meer kunnen krijgen, uh, die zet je wel op je lijst voor volgend jaar? Nou, zoals volgende Karel helemaal gehad. Ja, nou Karel is duidelijk, die ja. is volgend jaar zeker hier. Maar ja, misschien is hij dan weer weg, misschien is hij dan met een nieuwe plaat bezig. Kijk, de Nederlandse dingen hebben we altijd wel op de korrel. Want veel dingen die in Nederland nu populair zijn, hadden wij de afgelopen jaren al. Ja, ja. Weet je, we zitten daar gewoon heel dicht op. Um, ik ben, ik ben nog niet met volgend jaar bezig, echt niet. Misschien okay, nou, dus misschien nog wel even leuk. Jij bent ook manager van alleen Clark en de hype. Ik, ik kwam de hype vanochtend tegen. Die, ja. die gingen naar Assen en Vlissingen geloof ja, ik. Dat is dus wel leuk hè? Die gaan ook hartstikke goed al, allebei. Uh, uh, ja, natuurlijk. Nee, ja, ja. uh, ja. ja. Klaag niet. Nee. Is, is dat ook weer zeker de hype? Die zouden volgend jaar, als, als einde dan die plaat uit is, zeg ik er maar bij, die zouden wel op het hoofdpodium kunnen. Ja, doen, maar dan moet het wel succesvol ja, zijn. Ja. Ja. Kijk, ze ontwikkelen ze live geweldig. Ja. Um, als je special nu niet op het kleine podium had gestaan, dan had ik ze volgend jaar misschien wel weer op het grote podium ja. gewild. Ja. En dat geldt misschien ook volgend jaar voor. Je hebt altijd wel iets lokaals waar je echt een soort extra support bij voelt. Ja. Weet je wel. En dat zou de hype kunnen zijn. Dat zou uh, Baskerville kunnen zijn. Weet je, dat kan allemaal. Maar alleen Wat Clark, die te... kan ook een keer graag terugkomen. Ja, hebt... ja, nee, maar alleen komt niet meer terug, want die hebben we natuurlijk twee keer gehad. Ja. Nee, die komt niet meer terug, dat zou niet ver zijn. Oké. Okay. Ja. Ja. Hé, hey, dankjewel voor de informatie tot nu toe. Uh, nou, volgens mij wordt het een geweldig festival. Het weer zit mee, alles zit mee. Ja, de, me de, de, de, de, de, de verwachtingen zijn meer dan goed. We gaan even een plaatje draaien en dan uh, straks uh, Frank in the Heartstrings live vanaf het podium. Ja, en dat is ook uh, een mooie melodie en een toffe zanger. Ik ben heel benieuwd. Okay. Hey, bedankt. Ja, ook bedankt. Oké, okay, succes. Je beleeft het mee op de radio. Bevrijdingspopradio. I'm gonna find them off. A seven nation army couldn't know me back. Don't wanna- Hier om half elf met zijn uh, optreden op uh, het hoofdpodium hier op Beveiligingspop. En wij gaan ook straks naar het podium. Daar staan Speelman en Speelman, die gaan zo natuurlijk uh, Frankie en de Hartstrings uh, aankondigen. Luister mee. Dan doen wij ook hier live de prijsuitreiking. Ja. ja, toch? Ja. Oké, okay, Volgens mij gaan we naar de, naar de volgende band. En uh, de volgende band is een te gekke band. Het is een echte, echte, echte, echte ouderwetse Engelse. En ze zijn fantastisch. Ze maken fantastische muziek. Ze maken namelijk Indiepop. En toch, Joost? Ja, ze brengen ja. alles uit via hun eigen label. Ja, independent label. Popsex, Popsex. Popsex. Popsex. Popsex. Pop. Heet dat label. Ja. Ladies and gentlemen. We got Frankie on vocal. Mike on guitar. Mick on guitar and keys. Steve on bass. And Dave on drums. Ladies and gentlemen, give it up for... Frankie and the hard hey, from Live from the of 5 radio, Frankie and the Hardsprings. en de hard strings op het uh, beveinsbop podium hier in de Hout. En de Heart live op het uh, uh, podium. Uh, het ziet er een beetje uit als een zwaar gereformeerd bandje. Maar uh, het zijn wel toch uh, degelijke rockers, uh, zoals ik het zo mag noemen. Uh, we gaan terug naar het jaar 2008 En uh, we gaan even uh, luisteren naar Alpha Beat. Die waren toen hier op het podium. En die waren toen net begonnen. En uh, ze hadden toen een plaatje met fascination. Daar knallen ze echt de hitlijst mee binnen. En dat bracht zo tegen hier in 2008. Dit is onze very last song. It's called Fascination, but thank you all for listening to us and laughing and stuff. Um, yeah, hope to see you soon. <laughs> uh -huh. Bye. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yes, Traders hierop op Bevrijdingspop en op de achtergrond hoor je nog ver weg uh, Frankie en de Heartstrings die hierop uh, zullen treden tot een uh, uur of uh, half, uh, is al, is al twee uur ongeveer. En om tien voor half drie dan is Dazzle Kid die je net hier in de studio hoorde, die gaat dan beginnen met een half uurtje optreden op het hoofdpodium van uh, Bevrijdingspop. En zometeen schaakt we even over naar Kitty met uh, wat, uh, ja, een reportage live op het kinderveld. Dus ook wel leuk om eventjes uh, zometeen te volgen. We gaan eerst de muziek live van Keen En uh, uh, Keen Heen met Stop for a Minute hier op uh, de Vijfsel Radio. Van me.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 The stage and the screens where it's just me and King I stop for a minute I think about things I really don't wanna know So I guess I'm just a fiend Consumed by the feeling And I'm the first to admit it Without you on the line I'm stranded in an ice The stage and the screens where it's just me and King En stop 4 minuut hier op uh, AB Radio en h uh, HM 105 en CFM, oftewel Bevrijdingspop Radio hier. Ook via het u, via Bevrijdingspopradio.nl Het is vandaag vrij zondag wel, drijft er hoog wolken over. De middag natuurlijk rond de 17 graden, morgen opnieuw zondag en ook een graad of 17. Dit is Lady Gaga. She got Yo Sarah en uh, Alejandro. Zo hier uh, Kitty Live vanaf het Kinderfestival en we behandelen de tweets nog die eraan zitten te komen. Dus dat uh, binnen nu in een paar minuutjes. En eerst je zomers plaatje van Ina. Dit is de Sun is up op Vrijdspop Radio. op van uh, Ina hier op uh, Bevrijdingspop Radio. En er zijn er zeker op, want uh, het is ontzettend lekker weer uh, hier, uh, als ik naar het, kijk. het veld begint nu echt ook vol te stromen. En dat is het mooie aan uh, dit uh, uh, festival. Als het mooi weer is, dan is iedereen vrolijk en uh, weinig paraplu's. Dat is altijd een goed teken. Uh, Jeroen is inmiddels weer aangeschoven voor uh, de tweets. Jeroen, wat lees je al een beetje op Twitter uh, over Bevrijdingspop? Is daar al iets over bekend? Ja, er zijn veel dames. En dat wat me opvalt. Ja, Het kan natuurlijk ook zijn dat gewoon alleen de dames aan twitteren zijn, maar uh, er zijn heel veel meiden die langskomen. En uh, hier Bijvoorbeeld Melanie die zegt ik hoop niet dat ik in de rij hoef te gaan staan. Nou, dat is een beetje hè, wishful thinking, want ik denk dat er nu al een behoorlijke rij staat. Dat is echt al druk aan het worden ook ja daar zit helemaal vol al gewoon de, de, de, de goede plekken zijn er zit al eigenlijk ja. vol te aan het provinciehuis dus als je nog een goede plek wil hebben er is vooraan is er hier nog wel wat plek hoor als ik zo een beetje naar buiten kijk dus moet je gewoon naar voren lopen. maar het begint een aantal aardig vol te stromen ja en ook politie kennen me een tweet en die zegt bezoekerstroom bevrijdingspop 2011 komt op gang Alles vermoedt gemoedelijk geen bijzonderheden dat is moet, altijd mooi geen hoe, nieuws goed nieuws want hoe is het met de treinen en met de, de, de files is daar iets over bekend of? nou eigenlijk verder niks het is gewoon een normale werkdag geen spits of zo en ik denk dat de mensen die hier komen voornamelijk uit Haarlem in de omgeving komen dus met de fiets zijn. Je kan natuurlijk ook perfecte busverbindingen hebben hier naartoe, vanaf het station en daar rijdt ook alles gewoon goed en voorspoedig. De treinen, zijn er wel extra treinen ingezet ook, of niet? Nou, nee, dat is nooit voor dit soort evenementen. Joh. dat is allemaal goed geregeld en de meeste mensen komen uit Haarlem. Oké, okay, er dan zijn ook, als ik even op de site kijk van de verkeersinformatie, zijn er op dit moment ook geen files, dus uh, dat is ook wel goed, natuurlijk een goed teken ook en uh, ook wel belangrijk om ook eventjes mee te geven. Het zou wel leuk zijn als je onderweg weg naartoe bent en staat in de file natuurlijk, hè? Ja, dat zou heel leuk zijn, maar ja, ik denk dat je sowieso in de file komt te staan bij de, bij de ingang, want daar staat waarschijnlijk al een flinke. Red. Ja, daar moet je wel rekening mee houden. Okay. Maar die rij is het waard. Oké, okay. hey, um, en uh, hoe kunnen mensen zeg maar, deelnemen aan het uh, Twittergesprek eigenlijk over Bevrijdingspop? Leg het even uit. Nou, wat je gewoon kan doen is uh, een hashtag bpop11 vermelden in jouw tweet met een misschien leuke foto erbij of uh, jouw melding en dat komt dan op onze site te staan. Dat is erg leuk en uh, geeft jou een interactieve manier van meedoen met Bevrijdingspop Radio. Oké. Okay. Zometeen hier live in de studio uh, is. Onderweg heb ik begrepen uh, Gerard, en dan niet Gerard Joling of uh, Gerard Ekdom, nee uh, Gerard de artiest, de uh, Serious Talent ook, uh, en hij komt binnen hier hij heeft volgens mij net opgetreden op het uh, Jupilair Podium. Dus hij uh, is toe uh, onderweg. We hebben ook nog zometeen uh, Kitty Hieltjes met een uh, verslag vanaf het kinderveld. En uh, we hebben natuurlijk ook nog heel veel goede muziek hier uh, voor je klaarstaan. Zometeen ook uh, hier Trigger Finger Die gaan om uh, tien voor half drie aftrappen. En uh, op de achtergrond hoor je nog steeds uh, Frankie en de Heartstrings. Hier uh, op bevrijdingspop 2011 dat ruim bezocht uh, wordt. Uh, ik heb zo'n idee. Ja, wat zal het zijn? Uh, hoeveel mensen zullen hier nu al zitten Jeroen? Wat denk jij? Goh ja, ik ben is beschrijving. Ik, ik help hier eens heel goed naar buiten kijken. Thank yep. Ik denk echt een, een mannetje of 10.000 al, dat er een beetje zit hier. Nou, ja, ik weet niet of het zoveel is, maar uh, ja, ik had het ook niet helemaal goed zien. Hoor, jij staat er beter voor, maar er zijn ook bomen ervoor. Dus ik denk, ja. ik hoop dat het er 10.000 zijn. Er is nu trouwens overigens wel een rolstoelplaats, zag ik net. Oh, dat was ja, dat We staat net eventjes over hè, dat mensen zo heel snel naar voren moesten rollen om een plekje te krijgen. Maar er is nu een speciale rolstoelenplek. Je hebt altijd wel een goed zicht ook naast de cameraman. Dus en dat is ook weer positief. Ik moet zeggen, dit optreden is echt geweldig. Van Frank in de Ja, Ik vind ze echt top. Oké, okay, nou hartstikke goed. We hebben natuurlijk al een paar plays laten draaien. En, um, ja, het is, het is ook wel een apart mannetje. Hè? Hij is nu al heel kalm en rustig en heel, uh, ja, eigenlijk heel katholiek, hè, zei ik al een beetje. En dan op het podium dan gaat hij helemaal los. Ja, dat is leuk hè. Dat is een beetje een, een, misschien een show die hij opzet, maar zat hij zat niet wel lekker aan bier. En nu ze, zei hij een beetje loose en af, zei hij. En dat doet hij nu eigenlijk ook. Dus dat is leuk om te zien. Oké. Okay. En de base running, running, running, running, running, running, running,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 Control, our body and soul Don't move too fast, we'll just take it slow Don't get ahead, just jump into it If I hear about it, the P's will do it Get started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 This is the time you kiss stand still, just and bang your spine. Just bob your head like me, I pull D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. You're my best, no more than another head trip. Come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, I'm on, get, started. I'm on. get started, get started, get started. Let's get it started,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 Dikter Hart met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft op de markt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. Waarmee gaf hij het start zijn voor de vieringen van de bevrijding in het hele land. In Wageningen treedt onder andere Whalen op. Hij is een van de artiesten die namens het Nationaal Comité 4 en 5 mei ambassadeur van de Vrijheid zijn. Met helikopters vliegen Whalen en de band Smoke and the Opposites en de Party Squad naar de bevrijdingsfestivals in het land. Aan het de traditionele defilé in Wageningen doen vanmiddag zo'n 1200 veteranen mee. In de pretpark is er door het mooie weer behoorlijk druk. Duinrel adviseert mensen die nog naar het park in Wassenaar willen gaan, zelfs om thuis te blijven. Het park zit met zo'n 15.000 gasten vol. Op de wegen naar Duinrel staan files en alle parkeerplaatsen zijn bezet. Ook in parken als Walibi, de Efteling, Madurodam en Lineushof is het druk, maar niet vol. In Portugal is het bezuinigingsplan bekendgemaakt. Dat is gekoppeld aan de miljardensteun die het land krijgt van de Europese Unie en van het Internationaal Monetair Fonds. Portugal leent de komende jaar.